8 uur, aan Thijssen met het NOS-journaal. In Parijs hebben zo'n 340.000 mensen uit heel Frankrijk gedemonstreerd tegen het homohuwelijk. Betogers met diverse achtergronden en uit heel Frankrijk marcheerden via drie routes naar de Eiffeltoren. De groep bestond uit streng katholieken, conservatieven, leden van extreemrechts en moslimgroeperingen. Aanleiding voor de betoging is het voorstel van president Hollande om het huwelijk open te stellen voor homoparen... en een homo's het recht te geven kinderen te adopteren. Voor de kust van Phuket in Thailand is het lichaam gevonden van een man uit Breda. Het is niet duidelijk of de 26-jarige man is verongelukt of dat hij is vermoord. De man dreef zo'n 500 meter van het strand. Hij had een diepe snee in zijn nek en ook een hoofdwond. De Thaise politie onderzoekt de zaak. In Georgië zijn tegen de wens in van president Saakashvili bijna 200 gevangenen vrijgelaten. Het nieuwe parlement van Georgië beschouwt hen als politieke gevangenen en heeft hen amnestie gegeven. De gevangenen vormen een eerste groep van 3000 gedetineerden die in de komende twee maanden vrijkomen. President Saakashvili waarschuwt voor ernstige gevolgen van het vrijlaten van wat hij noemt criminelen. Op het Griekse eiland Chios zijn de lichamen van drie mannen aangespoeld. Waarschijnlijk zijn het immigranten die van Turkije naar Griekenland wilden varen. De mannen zijn verdronken. Chios ligt in het oosten van de Egeïsche Zee, dicht bij de Turkse westkust. En de zee daar is ruig. De ANWB verwacht dat automobilisten morgenochtend problemen krijgen door de aanhoudende vorst. Een ANWB-woordvoerder houdt rekening met zo'n 1100 pechgevallen meer dan op een normale maandagmorgen. Er worden 50 extra wegenwachten ingezet. De ANWB-medewerkers krijgen bij dit weer vooral te maken met accu's die het niet meer doen en met dichtgevroren portieren. En ook vriest er af en toe een handrem vast, zegt de woordvoerder. Het weer. Vanavond en vannacht in het noorden veel bewolking. En in het Waddengebied valt een enkele sneeuwbui. In het zuiden brede opklaringen. En het wordt dus koud. Het koelt af naar min 6 graden. Morgen blijft het op veel plaatsen licht vriezen en kan het sneeuwen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VPRO. NTR. Labyrinth. Hier is Pieter van der Wielen. Goedenavond en welkom bij Labyrinth. Mensen die de droom hebben om nog eens naar Mars te reizen, let op. Want de criteria voor de potentiële Marsreiziger die zijn bekendgemaakt. We gaan het ook hebben over de Volendamse ziekte. Dat is een zeldzame longziekte. En nu is ontdekt wat de mensen die daaraan lijden precies hebben. Onderzoek dat mede werd mogelijk gemaakt door zendpiraten. Dat is een bijzondere hier. Dit is hem even Christien Op de hondenzoois.8. En alles die ik teken van PCD. En we gaan het ook hebben over een kraambedpsychose. Dat is een vreselijke aandoening die mensen soms hebben. Je zou op een roze wolk horen te zitten na de bevallen van het kind. Maar soms loopt het anders. Nu is dus duidelijk waar dat aan ligt, die kraambedpsychose. En er was een merkwaardige rage deze week op Twitter. Mensen die met de hashtag... Openly Confessions ineens vertelde wat zij precies hadden gedaan voor onderzoek. En dat blijkt niet allemaal even wetenschappelijk te zijn. Nou ja, wat is wetenschap eigenlijk? Laten we die vraag eerst maar eens beantwoorden. Wetenschap, wat is wetenschap? Uitzoeken wat je nog niet weet, omdat je het wil weten. Ik denk wel dat je om zoiets te kunnen, dat je wel een goede opleiding moet hebben om goed de definitie van wetenschap te kennen voordat je wat gaat doen. Mijn broer die had met eindcita-toetsen bij beide toetsen 99 <lacht> Ik weet allemaal niks ervan. Of ik zelfs persoonlijk wat aan heb, ik denk het wel. Mits het positief gebruikt wordt, ja. Dat daar, daar zet je wel eens een vraagteken bij. Wetenschap is leuk. Wetenschap is leuk. De Volendamse ziekte is het gaan heten. De naam is primaire ciliaire dyskinesie. Het is een ernstige longziekte waar maar liefst 1 op de 400 Volendammers mee te maken heeft. Deze week werd bekend wat de patiënten precies mankeert. Tamara Paf is promovendus aan het VUMC. En uh, Gerard Pals is... Moleculair klinisch geneticus en leider van het onderzoek naar de ziekte aan dat VUMC. En ook aanwezig is Giri Veerman, geboren en getoger uh, Volendammer. Hartelijk welkom. Dankjewel. W wanneer kwam u erachter dat u, uh, dat u iets mankeerde? Nou, ik weet het natuurlijk niet zo goed, maar ik ben hiermee geboren. En ik uh, kreeg als kind, uh, als baby, longensteking dat het mee geboren was. Toen ben ik naar het ziekenhuis gebracht en toen heb ik drie weken in uh, Couveuze gelegen. En toen mocht ik daarna naar huis toe. En ik bleef doorsluimeren, al door dat ik ziek was en moe en noem maar op. En toen was ik vijf jaar. Toen kwam uh, een buur, achterbuurvrouw, kreeg. Uh, uh, hoe heet het? Uh, TBC. En toen mocht we onderzocht worden. En toen werd ik ook onderzocht. En toen bleek ik ook wat op mijn longen te hebben. En toen ben ik in het Santorum gekomen in Bergenbos in Bilthoven. En na vijf weken kwamen ze erachter dat ik geen TB had, maar een longziekte. Nou ja, toen ben ik dus daar geopereerd. En ik bleef doorzukkelen. Suk en dat is altijd uh, zo gebleven, dat doorzukkelen? Ja, altijd vaak zieke ontstekingen, longontstekingen, infecties, hoge koorts. Gewoon altijd, heel vaak, erg ziek en altijd moe. Wat zeggen jullie thuis? Zeggen jullie PCD of zeggen jullie de Volendamse ziekte? PCD. Weet je, de, de echte naam, uh, ja. gebruiken die ook wel eens? Nou, aan. weinig. Dat is een primaire ciliaire dyskinesie. Op een zeker ogenblik is duidelijk geworden dat dat juist in Volendam veel, veel voorkomt. Had je, had je dat zelf al gemerkt voordat dat bekend werd? Nou, er waren natuurlijk een hoop mensen wat uh, ook longziektes hadden. En uh, ja, dan doe je met elkaar uh, dingen uitwisselen. En ja, ik heb het eigenlijk ook zo. En ja, ik, ik heb niet zo gekoord als jij, weet je. Dat werd dan ook vaak gezegd. Nou ja, mijn nichtje had ook diezelfde ziekte. Dus uh, ja, daar deed je dus ook mee uh, praten en noem maar op. En, en de ouders dus met elkaar. Maar legden jullie dat verband van... goh, misschien heeft dat wel iets te maken met, uh, met het dorp? Nee, nog niet. Dat wisten we niet. Dat is pas later gekomen. Na heel veel jaren. Gerard Pas... Hoe kan dat eigenlijk, dat, dat één ziekte in één gemeenschap zoveel voorkomt? Hoe, hoe ver terug gaat dat? Nou, in het geval van uh, Vorendam gaat dat terug eigenlijk, uh, tot de stichting van Vorendam in 1462. En nog wel daarvoor eigenlijk. Want we hebben dus, nu we dus weten uh, wat het gendefect is... wat de, wat de verandering in DNA is die dit veroorzaakt... Um, weten we ook, kunnen we ook zien hoe lang geleden... Dat ontstaan is, en dat is, we hebben uitgerekend dat het zo, zoveel generaties geleden moet zijn, dat dat al ver vooraf gaat aan de stichting van Vorendam. Dus er is gewoon in die zeven families die toen in 1462 op de dam bij Edam zijn gaan wonen, wat Vorendam geworden is later, euh, zijn een aantal mensen geweest die die ziekte al bij zich hadden. Het is een zogenaamde recessieve ziekte, betekent dat je van beide ouders euh, de fout moet erven. He, dan komt het pas tot uiting en het komt in Volendam zoveel voor... dat eh, bijna alle families nu, die er nu wonen wel eh, eh, gedragers in zich hebben. Het is dus geen kwestie van wat in de, in de krant wel eens gezegd wordt dan van inteelt. Het is gewoon een kwestie van een toevallige verdeling van eh, mensen... Die, die ziekte bij zich droegen in de afgescheiden populatie... En die populatie van Vorendam is door de eeuwen heen... Uh, min of meer afgescheiden gebleven. In eerste instantie doordat uh, er geen verbindingswegen waren. Later ook omdat het een katholiek dorp was in een protestantse omgeving. En uh, tegenwoordig is het ook meer dat een, een soort keuze. Mensen willen niet buiten Vorendam een partner zoeken. Maar, maar u zegt het is niet zoals het in de krant werd genoemd, intelt. Maar het komt door een gesloten gemeenschap. Wat, wat is dan precies het verschil? Bij intelt dan denk je aan trouwen binnen de familie, neef-nicht-huwelijken. En uh, de pastoors in Volendam hebben er door de generaties heen... altijd voor gezorgd dat zelfs achterneef-achternicht niet met elkaar trouwden. En dus het hoeft niet binnen de familie te zijn. Maar omdat het uh, dragerschap voor dit gen zo frequent is in Volendam... Uh, kun je uit elke familie wel iemand treffen die dat heeft. Maar en... uiteindelijk zijn ze allemaal terug te voeren... op uh, zeven stichters van, van het uh, stadje Volendam... Dus ja, ik bedoel, uiteindelijk is iedereen familie, toch? Op aarde, als je maar lang genoeg teruggaat. Ja, maar je moet in Volendam, Ik heb, ik heb stambomen laten maken ook van de, van de Vorendamse families. waar wij deze ziekte tegenkwamen. En pas uh, ja, zes, zeven generaties terug. zie je dan de gemeenschappelijke voorouders. Ja, dat, is heel, dat is heel grappig. Ik wil het even met u hebben over hoe u bij dit onderzoek uh, betrokken raakte. Want, want uh, daar zit een leuk verhaal aan vast. Dat had iets te maken met radiopiraten. Hoe, hoe ging dat? Nou, dat is een mooi verhaal, ja. Nou, we waren lang geleden al, 15, 16 jaar geleden, we begonnen met dit onderzoek. En toen was er op een gegeven moment geen geld genoeg om het voor te zetten. zijn We uh, gestopt. En toen op een gegeven moment kreeg ik een telefoontje... dat er een stel uh, radiopiraten, dat geliep via de patiëntenvereniging overigens... Um, in Friesland waren, die, hadden een, uh, die komen elk jaar met tegen kerst bij elkaar... voor een groot feest en dan zamelen ze ook geld in voor een goed doel. Nou, dit jaar wilden zij als goed doel onderzoek naar PCD uh, als doel hebben... omdat er in hun dorp, in Ts Tsum geloof ik, een uh, meisje was met deze ziekte. En niemand begreep waar die ziekte over ging. En uh, het was ook duidelijk dat daar heel weinig onderzoek naar gedaan was en werd wordt. En toen hebben, we, hebben zij eh, op die avond 20.000 euro bij elkaar ingezameld. En ik ben daar op dat feest geweest om die eh, cheque in ontvangst te nemen. En toen zijn we het onderzoek weer gaan starten. En dat heeft ertoe geleid dat we dus langzamerhand succes kregen. En ook eh, uit andere bronnen geld konden krijgen. Er is in Volendam ook een, een inzameling geweest met, met de hulp van, van Jan Smit. En uh, er is, uh, we hebben er geld gekregen van het Nuts Ora Fonds. Maar ik wist niet dat Radiopiraten zulke goede werken deden. Ik, ik had altijd een associatie met Radio Koekeroe en, en, en dan een beetje plaatjes draaien. Laten we luisteren naar een stukje van de inzamelingsactie. Kijk, wat hoort PCD, de ziekte pcd alles in? Nou, het is een uh, ongeboren ziekte. Het is erfelijk en uh, net besmettelijk. En het hoort eigenlijk in dat uh, trailhaven in de uh, luchtwegen net Goed bewegen of helemaal niet. Ja, zo ging dat dus. Er was een, een patiënt die, uh, die er iets over vertelde. Een aantal jaar geleden is al uh, genetisch de ziekte ontrafeld. Dus jullie weten nu welke genen verantwoordelijk zijn... voor het ontstaan van die ziekte. Nee, dat is niet helemaal waar. Er zijn een aantal jaren geleden wel genen ontdekt die dit veroorzaken. Maar uh, er zijn tot nu toe al 18 genen bekend. E, uh, dit, uh, dit gen is daar één van. Het Volendamse gen, zeg maar... Maar er zijn inmiddels ook patiënten in Engeland en Amerika gevonden... die in dit gen een foutje hebben. En uh, de genen die tot nu toe bekend zijn... is minder dan de helft van de patiënten die, die daarmee verklaard kunnen worden. En dus, we missen dus nog een heleboel genen die dit kunnen veroorzaken. En daar zoeken we ook naar. In de krant had al gestaan het is genetisch ontrafeld maar dat was dus een beetje een uh, te enthousiaste belofte. Oh nou, in Vorendam is het ontrafeld, zeg maar. Uh, maar daarbuiten weten we het nog niet. Hè? Dus wat daarbuiten is van, van uh, ja, omdat het 1 op 20.000 mensen de ziekte hebben, zeg maar. Uh, is het dragerschap waarschijnlijk ook heel frequent, omdat het zoveel verschillende genen zijn. Je moet uh, van twee kanten een in hetzelfde gen erven om een probleem te hebben. He, dus uh, voor elk van die genen moet je dat weer optellen. Dus ik denk dat buiten voor in principe ook wel 1 op de 50 à 1 op de 100 mensen drager zal zijn van, van de ziekte PCD. Maar dan voor verschillende genen. Maar dat wil nog niet zeggen dat je de ziekte ook krijgt? Nee, kennelijk. Nee. nee, pas als je een partner hebt die in hetzelfde gen een fout heeft... en daar komen kinderen van, dan heb je de ziekte. Inmiddels wordt, wordt er ook advies gegeven hè, aan mensen... van als jullie samen een kind krijgen, dan, dan is de kans groot dat hij dit krijgt. Dat kan, ja. Uh, we hebben samen met het uh, AMC uh, voor de afdeling klinische genetica... een spreekuur uh, uh, ook voor, voor uh, preconceptie... Uh, Vragen, hè, mensen die kinderen willen krijgen, kunnen daar vragen stellen... en die kunnen dan ook uh, voorgelicht worden over een paar ziektes... die veel zeldzamer ook in Volendam zijn, maar die veel ernstiger zijn nog. En uh, er kan ook advies gegeven worden over de, de, de syriële dyskinesie. En uh, dat betekent dat mensen dus uh, niet alleen op jonge leeftijd... al gediagnosticeerd kunnen worden heel vroeg... maar dat ook dragerschappersonderzoek gedaan kan worden... om te kijken of je kans hebt om een kind met die ziekte te krijgen... En dan, als ze zeggen van nou ja, jullie samen hebben kans op, op zo'n kind. Wil dat dan zeggen dat je geen kind moet krijgen? Dat is dan een keuze. Mensen kiezen daar niet voor, denk ik. Giri, jij ja, ja, yes, ja, dus nee? Nou, ik vind uh, dat moet je ten eerste zelf bepalen als, uh, als jongen en meisje. Ja. En uh, tegenwoordig is, uh, is de techniek zo ver, en je hebt zo verschillende gradaties hoe je het kan krijgen. Dus het hoeft helemaal niet te zijn... dat jij het zo heel erg krijgt. Je, ik, vind het, ik vind het wel... Het is ik vind geen het... reden om iemand... Uh, niet geboren te laten worden, om het zo hard maar te zeggen. Nee, ik ben blij dat ik geboren ben. Ondanks dat ik zo vaak ziek ben. Want ik ben toch wel een gelukkig mens. We gaan het hebben over trilhaartjes. Tamara Paf, gepromoveerd... Um, op de, de ziekte PCD. Nou, nog niet. Oh nog bezig uh, te promoveren, Zeker. sorry. Um, het heeft dus uiteindelijk allemaal iets te maken met, met trilhaartjes. Ja, dat klopt. Wat, wat voor trilhaartjes en waar zitten die? Nou, dat zijn trilharen die eigenlijk uh, in alle luchtwegen zitten. Dus in de bovenste luchtwegen. Dus die beginnen al uh, bij je neus. Um, gaat door in je, je bijholte en uh, ja, helemaal door in je longen. Die hebben eigenlijk de functie om uh, de slijmlaag die in je luchtwegen zit... Uh, waarin de deeltjes uh, die je inademt, dus stofdeeltjes en bacteriën... die worden daarin gevangen. En normaal gesproken ja, zwepen die trilharen dat slijm met al die deeltjes weg... zodat je dat door kunt slikken en dat je er niet ziek van wordt. En bij patiënten met PCD uh, ja, doen die trilharen het, het niet goed... Uh, en krijgen die patiënten dus wel last van al die uh, infecties. Wat, wat kan je nog meer verklaren uit die trilharen? Want trilharen zitten door ons hele lichaam. Je hebt, je hebt op tal van plekken trilharen niet alleen in de longen. Nee, dat klopt. Uh, wat je bij deze patiënten ook vaak ziet is die, die trilhaarstructuur... die lijkt heel erg op de structuur van de staart van de zaadcel. Uh, en daardoor komt het dus ook voor dat patiënten uh, nou ja, moeilijker uh, kinderen kunnen krijgen... of onvruchtbaar zijn. Uh, bij mannen dan en bij vrouwen kan het uh, zorgen voor een uh, buitenbaar moeilijke zwangerschap... Um, en het andere ding is dat ze ook heel belangrijk zijn voor de verdeling van de, van de borst- en de buikorganen. Dus wij hebben ons hart normaal gesproken aan de linkerkant zitten en de lever bijvoorbeeld aan de rechterkant. En bij uh, patiënten met PCD kan het dus zo zijn, uh, dat omdat die trilharen niet goed werken. Het een soort 50-50 ja, kans is waar die organen terechtkomen. Dus, dus dat, je kunt je hart aan de rechterkant hebben? Ja, precies. Kom je daar uit achter als je hart aan de rechterkant zit? Ja, dat kan. Uh, in Am in uh, Volendam uh, weten, we inmiddels, weten ze inmiddels wat dat betekent vaak. Uh, in de rest van Nederland is, wordt het nog wel zo uh, ontdekt: uh, als dat er een foto van de longen een keer wordt gemaakt. En dan uh, belt de radioloog op van. Uh, uh, hangt de foto niet uh, verkeerd om? En dan uh, komen ze erachter dat het. Uh... Maakt dat verder uit als, als, als het allemaal aan de andere kant zit? Als het zit omgedraaid, heb je daar last van? Of, of is het gewoon gespiegeld en verder geen probleem? Nee, als het goed gespiegeld is, uh, dan heb je daar in principe geen last van. Uh, maar in enkele gevallen gaat het wel eens niet helemaal goed. Uh, en dat betekent dat je er ook wel een ernstige hartafwijking aan over kunt houden. Uh, en dan kun je echt vlak na de geboorte daar al last van hebben. Ja. Nu weten we dus uh, veel meer over de ziekte, over die trilharen, over degenen die erbij betrokken zijn, over wie de zeven voorvaderen van deze Volendamse ziekte zijn. Wil dat ook zeggen dat er een nieuw medicijn aankomt, wellicht? Nou, dat is denk ik nog uh, heel erg ver weg, helaas. Uh, hoe wij op dit moment patiënten behandelen. is uh, proberen zo vroeg mogelijk in een vroeg stadium. die infecties op te sporen. Omdat wij uh, van vergelijkingen met ziektes als taaislijmziekten. weten dat als je dat doet, dat de longschade. dan waarschijnlijk zoveel mogelijk beperkt kan worden. Dus dat is waar we op dit moment heel erg op inzetten. Um, we komen natuurlijk steeds wel een stapje dichterbij. met dit soort onderzoek, met dit soort erfelijkheidsonderzoek. Dus dat is wel heel belangrijk. Maar een echt uh, medicijn is daarvoor om het op te te lossen, is nog heel ver weg. Uh, helaas, maar daar uh, wordt, aan gewerkt. wordt aan gewerkt. Giri Veerman, uh, is, het, is het op dit moment beter draaglijk al dan, dan een aantal jaar geleden? Nou, dus dat is, niet. Want, is uh, het voor jou als patiënt, want nu zijn er zoveel ontdekkingen gedaan over deze ziekte, maar voor jou als patiënt is er eigenlijk nog niks gebeurd? Nou, dat wil ik niet zeggen, want ik bedoel, als ik uh, naar het ziekenhuis gebracht word, dan staan de doktoren voor me klaar. En die doen alles aan om mij weer gauw op de been te krijgen. Dus dat is er wel. Maar ja, ik ben gewoon heel vaak ziek. En die longsteking wat ik dan krijg, daar ben ik dan zo ziek van. Ik krijg ineens zulke hoge koorts. Dus eigenlijk, ja, draaglijke, dat is het nog niet. Maar er zijn wel een hoop antibiotica's bijgekomen. Dus daarom kan ik wel, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Er is raad, laat ik dat zo vertellen. Veel raad. Ik wens je heel veel succes. En dank je wel. Dank voor je komst, Giri Veerman. Mag, dank... mag ik nog wat zeggen? Ja. Ik hoop dat de mensen proberen om veel geld in te zamelen voor deze ziekte. Want er moet veel geld binnenkomen. Dus niet alleen de radiopiraten nee. en, en, en Jan Smit, maar misschien nog een inzameling. Ja, goede doelen. Ik noem dan wat. Van postcode loterijen of zo. Dat soort dingen allemaal. Je hebt de Libelle, wat vaak uh, puzzels doet voor goede doelen. De Telegraaf. Misschien luistert er wel een Sulti-miljardair uh, ja, kant het hopen. Het. Dankjewel Giri Veerman en Gerard Pals. En ook uh, dank Tamara Paf. We gaan uh, het hebben over Mars... Wie ervan droomt om naar Mars af te reizen, opgelet. Want Mars One is een van de organisaties. die zich bezighoudt met het plannen van een bemande ruimtereis naar Mars. En die heeft de criteria voor de ideale Marsganger vastgesteld. En binnenkort gaat zelfs de vacature al de deur uit. Nou, aanleg voor Heimwee moet je in ieder geval niet hebben. Want zoals het nu eruit ziet, gaat het om een enkele reis naar de Rode Planeet. Aan de telefoon Arno Wilders. Hij is ruimtevaartondernemer. en medeoprichter van Mars One. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat. Uh... Wat moet je allemaal kunnen en, en vooral niet kunnen uh, om marsreiziger te worden? Nou, wat, wat belangrijk is, wat we nu gedaan hebben, is dat we een aantal belangrijke karaktereigenschappen vastgesteld waaraan mensen moeten voldoen. En dus mensen moeten echt uh, flinke doorzetters zijn. Uh, ze moeten in staat zijn om goed met anderen te kunnen samenwerken. En ze moeten openstaan voor andere culturen. En ze moeten een, een, een iemand die daar naartoe gaat, die gaat daar samen met drie anderen naartoe, en die zijn de eerste twee jaar compleet met z'n vier op elkaar aangewezen. Dus en nog hoor. Je, ja. je zegt omgaan met andere culturen vanwege de aanwezigheid van andere culturen in het ruimteschip. Of hopen jullie iemand op Mars nog steeds aan te treffen? Nee. Dat is niet het geval natuurlijk. Nee, want de de selectieshows die wij gaan doen, die zullen wereldwijd worden uitgevoerd. Kijk, het is een project waarbij we inderdaad van plan zijn om mensen die uh, dit heel graag willen... om naar Mars toe te brengen en die kunnen natuurlijk voor overal ter wereld vandaan komen. Dus het zal een internationaal uh, gezelschap zijn. Dit zijn op zich criteria nou ja, die, die had je met goed verstand nog wel kunnen bedenken, denk ik. Hè? Dat je doorzettingsvermogen moet hebben en dat je een vrij rustige, tolerante persoonlijkheid moet hebben. Zijn er ook nog dingen waar jullie na lang beraad op zijn gekomen die misschien minder voor de hand liggen? Ja, kijk, de degene die dit voor heeft opgesteld, dat is onze chief medical director, Noord Kraft, die heeft voorgaand voor NASA gewerkt en dit soort zaken uitgezocht. Kijk, wij bouwen niet op 1-8-ijs natuurlijk. En wij maken gebruik van die criteria die ook gebruikt zijn om astronauten te selecteren die uiteindelijk langdurig in het International Space Station hebben gewerkt. Kijk, vroeger was het zo dat astronauten die moesten voldoen aan het... Uh, die moesten hele extreme zaken kunnen. Uh, en het waren echt testpiloten. Hè. De eerste astronauten die van door NASA geselecteerd werden, waren echt hard Testpiloten. Maar je ziet dat door de loop der jaren heen... dat mensen niet meer echt dat testpiloot-eigenschap moeten hebben... maar meer in staat moet zijn om langdurig met anderen te kunnen samenwerken... en in staat zijn om uh, tegen zaken uh, te kunnen, hè, tegen, tegen noodsituaties... en daarin positief te kunnen handelen. Maar dan, dan zoek je dus iemand die uh, positief in het leven staat... die goed met anderen om kan gaan en uh, die ook nog vele talenten heeft... die het kennelijk zat is op aarde en heel graag definitief hier weg wil. Ja, maar dat, is, dat is de negatieve kant van de zaak. Zo, zo zie ik het zelf niet. Het is een nieuwe wereld die daar open ligt en uh, er zijn een heleboel mensen die geïnteresseerd zijn om dat soort pionierachtige zaken te doen. En ik, kan, ik vergelijk het altijd met in het begin van de ontdekkingsreizen. Dus Dat waren ook mensen die geïnteresseerd waren in andere plekken die nog niet eerder bezocht waren. En dit is precies hetzelfde. Ik las ook in, uh, op de website uh, dat bij de, bij de criteria ook een soort tv-format meteen wordt, wordt meeverkocht. Wat, wat weet jij daarvan? Nou, De bedoeling is dat we die selectieshows... Hè, wat we willen gaan doen is dat er vier mensen in 2022 naar Mars gaan. En die selectieshows die worden op tv uitgezonden. Dat wordt, uh, daar kunnen mensen aan meedoen. En, uh, het is de bedoeling dat iedereen daarvan uh, kan genieten die daar zin in heeft. En, en kun je dan ook stemmen wie, wie, wie erin blijft en wie eruit gaat? Hoe dat precies nog in detail gaat, daar zijn we mee bezig op dit moment. Daar kan ik nog niet veel over vertellen, hoe dat format gaat lopen. Maar het is wel de bedoeling dat wij de mensen naar Mars gaan sturen... die daadwerkelijk uh, aan alle eisen voldoen die wij nu aan het opstellen zijn. Dus het zal een vrij strenge selectie worden. Zou je zelf willen gaan? Die vraag is mij meerdere keren gesteld. En uh, Tien jaar geleden had ik ja gezegd. En als men het aan mij over vijftien jaar vraagt, dan zou ik weer ja zeggen. Maar nu met twee kleine kinderen doe ik het niet. Ja, ja, zo gaat dat. Dan, dan uh, neemt het leven het toch weer over, hè? Ja, maar ik denk, ik denk niet dat ik op dit moment ik de meest geschikte persoon daarvoor ben. Er zijn vele mensen uh, op aarde die veel beter geschikt zijn om dat werk te doen dan ik. Ik wens jullie veel succes met uh, deze zoektocht naar uh, de ideale marsreiziger. En uh, ik ben benieuwd wanneer het allemaal gaat uh, gebeuren. Arno Wilders, dankjewel. Ja, geen dank. U luistert naar Labyrinth Radio op Radio 1. Een merkwaardige geraasje op Twitter deze week. Wetenschappers uit alle delen van de wereld... biechten ineens hun onbedoelde slordigheden op. En dat allemaal onder de naam hashtag Overly Honest Methods. Bijvoorbeeld, het experiment duurde even, even lang als een potje tafelvoetbal. Of, omdat ik niet zo goed tegen ratten kan... heb ik maar studenten als proefdier gebruikt. In de studio zit sociaal sociaalpsycholoog Rijntjan Rennes. Hartelijk welkom. Ah, u, heeft, u heeft ze allemaal bekeken. Nou, er, er, zaten, er zaten toch opzienbarende bekentenissen tussen? Nou, ik heb ze zeker niet allemaal bekeken, want dat zijn er heel veel geweest. Hoeveel, De hoeveel zijn het er inmiddels? Nou, dat is volgens mij niet eens meer te tellen. Ik denk dat ze nu een dag of vier, vijf bezig zijn. Het begon heel klein, natuurlijk met eentje, die gewoon heel, heel erg eerlijk was. En vervolgens werd meteen zijn hashtag opgepikt. En nogal een lange, ook trouwens. Dat kost nogal wat tekens. Maar, ja? uh, maar die werd opgepikt en vervolgens ging men dus los. Waar komt die uh, plotseling uh, drang tot biechten vandaan? Nou ja, je noemt het biechten hoor. Ik weet niet of het echt biecht is. Wat ik er zelf heel leuk aan vond is dat het vooral heel erg grappig is. En dat het mij liet zien dat wetenschappers ook heel grappig kunnen zijn. Uh, en of het... Ja, kijk, er zit natuurlijk een latente onderstroom in, die wel degelijk klinkt als een biecht... en die vooral laat zien dat wetenschappers ook, ook mensen zijn... en dat heel veel van wat wij doen, dat dat vaak ook een beetje toeval is... en doormodderen is. En uh, ja, daarin verschillen wij niet van anderen. Ook wel goed nieuws dat dat een keer openbaar wordt gemaakt. Dat wetenschap vaak ook maar een beetje uh, mensenwerk is en, en slordigheid. En... Nou, ik vind het vooral leuk dat het in deze vorm openbaar is gemaakt. Dat het... Uh, dat het inderdaad over de hele wereld is. Dat echt iedereen eraan meelijkt te doen. Dat het in de vorm van een beetje grappen gaat. Ik vind wetenschappers zijn toch vaak ook wel erg uh, serieus... en een beetje zuur soms en wat competitief. En we zijn allemaal erg gericht op onze resultaten... en om die zo mooi mogelijk te vertellen. En dat we dan iets meer aandacht besteden aan het proces... om tot zulke resultaten te komen... en dat dat proces niet altijd zo strak is als dat we het opschrijven... ja, dat vind ik wel heel erg leuk. Toch is het wel de pretentie van de wetenschap al heel erg lang... dat alles totaal gecontroleerd, gepland en controleerbaar plaatsvindt. Nou, Ik heb het idee dat dat vooral heel erg uh, gegroeid is. En dan kijk ik ook vooral naar mijn eigen vakgebied. Als je kijkt naar de sociale psychologie, wat uh, toen het ontstond, eigenlijk bijna misschien een soort halve culturele antropologie was, dat we in de wereld gingen kijken wat er eigenlijk allemaal gebeurde, en langzaam steeds meer naar het, naar het lab toe is verschoven, en men heeft getracht om al die uh, uh, onduidelijkheden uit de werkelijkheid terug te brengen tot een paar te identificeren, variabelen, en dat te gaan meten, ja, daar zie je die behoefte aan controle, en dat zit volgens mij in de mens, maar uh, dat is ook echt betitels als echte wetenschappen, en dat wat meer aanrommelen, en een beetje nieuws nieuwsgierig zijn naar wat er eigenlijk is en een beetje exploreren... Ja, dat zijn we soms wel een beetje kwijtgeraakt, heb ik het gevoel. Maar ja, je wil uiteindelijk wel dat iemand anders... die misschien jouw conclusies niet leuk vindt... het kan overdoen en zeggen van ja. ik kom op iets heel anders ben ik helemaal met je eens. Het is ook heel erg belangrijk dat we dat doen. Dat we dus heel erg transparant blijven in hoe we tot onze resultaten komen. Daarom is het misschien ook juist wel zo mooi... dat we er iets minder uh, uh, fijnzinnig over schrijven dan wat we nu doen. Dus we hebben de neiging om het helemaal fijn te slijpen... en het terug te brengen tot een heel erg lineair verhaal. Ik ben met studie 1 begonnen en heb nog vier studies erbij gedaan. En dat waren er vijf en dat levert precies dit op. Terwijl vaak doe je er misschien wel twintig. En dan komt uiteindelijk per ongeluk eens een keer iets uit. En dan ga je terugdenken, hoe komt dat nu? En dan ga je de literatuur de literatuur nog eens lezen. En dan ga je het nog eens een keer overdoen. En dan werkt het weer niet. Ga je weer eens een keer proberen. En dat is ook helemaal niet erg. Dat is volgens mij het proces van wetenschap. Maar de bladen waarvoor je 2.500 woorden hebt om het op te schrijven... ja, die willen dat hele verhaal niet. Dat is ook logisch. Maar dat maakt wel dat we daar ook weer heel veel kennis verloren zijn. Dat, je eigen ja. vakgebied, de sociale psychologie. Recentelijk veel in het nieuws als het gaat over onderzoeksmethoden. Ik zal er niet al te flauw over doen. Hoe maak je, je dat, hoe maak je dat zelf mee? Uh, heb, heb jij zelf, kan je een voorbeeld geven uit de praktijk... waarin nou ja, jouw eigen bekenten met de uh, hashtag... Overly Honest Methods? Nou, weet je wat ik wel herken... en wat volgens mij iedere wetenschapper wel herkent... is dat je um, op het moment dat je aan het onderzoek doen bent... en je bent probeert je data te verzamelen... heb je misschien wel bedacht wat je denkt te gaan vinden. Dat komt vaak niet uit... Dat is mijn ervaring. En dan vind je het uiteindelijk iets anders. En dan denk je, hé, dat is ook wel heel erg interessant. Dan ga je alsnog de literatuur in. En dan schrijf je het niet op die manier op. Je schrijft het op als van, we hadden een hypothese. En dat zijn we op deze manier gaan uitzoeken. Dat je die hypothese aldoende vaak een beetje uh, pas vindt. Ja, dat gebeurt wel zeker vaker, denk ik. En... Maar, maar noem eens een heel concreet voorbeeld. Want, want jullie wilden onderzoeken of, noem eens iets. Of, ja. pin, of pinda-etende mensen socialer zijn of... Uh... Nou ja, er zijn heel veel studies die uh, binnen de sociale psychologie van alles uh, veronderstellen. Maar ik kan eerlijk zeggen, dat is misschien ook wel waarom het voor mij vrij makkelijk is om hierover te praten. Uh, de soort studies die ik doe, die zijn vaak een beetje modderig van zichzelf. Omdat ik dat altijd samen met de praktijk doe. Dus ik probeer heel erg... Wat ik wel herken, als we het, als we het hebben over veel van die tweets. Hè, een van die tweets is ook van, die iets stelde als, uh, ja, je schrijft op alsof je het via een soort uh, stricted, convenient sampling... tot iets gekomen bent. Wat je eigenlijk bedoelt te zeggen is van... ja, we kwamen toevallig een groepje studenten tegen... die hebben eens een keer wat gevraagd en daar kwam dit uit. Ja, dat is dan heel opportunistisch. Kan je soms eens ergens data verzamelen? Nou, dat, her, dat herken ik in de in de soort studies die ik doe, heel erg. Want het is vaak heel moeilijk om in de praktijk... echt in het veld data te mogen verzamelen. Maar dat ga je natuurlijk achteraf niet helemaal op die manier opschrijven... dat het allemaal maar toeval is geweest. Dus je probeert achteraf net ietsje strakker op te schrijven... dan je het vaak van tevoren bedacht hebt. Maar wat voor kwesties onderzoek jij dan in de praktijk? Nou, in mijn geval onderzoek ik vooral uh, waardoor mensen uh, beïnvloed worden... als het gaat om massamediale communicatie. Dus wat is het waardoor een spotje al dan niet werkt. Als we een heel veel angst op weten te wekken... zorgt het ervoor dat mensen het de volgende keer niet doen. Dan kan het gaan om uh, te vet eten ik zeg maar wat, of ongezond eten, helpt dat dan als je merkt. Nou, dat soort, uh, uh, ook hier, dat is, dan heb je aan mij helaas de verkeerde... want ik doe dan niet in het lab dat soort studies. Ik bespreek met de praktijk wat zij doen en wij volgen de praktijk. Wij kijken gewoon, wat, doet, wat doen jullie nou? Werkt dat nou? En wij vinden bijna nooit strakke bevindingen. Het is altijd dat we zeggen, ja, soms werkt het wel, soms... en dat proberen zo transparant mogelijk op te schrijven. Maar, maar waar ligt dan de grens met uh, gewoon, ja, wanneer wordt het zwetsen? Volgens mij wordt het uh, zwetsen als je uh, inderdaad geen conclusies durft te trekken. Als je toch niet op basis van je gegevens durft te zeggen... wij denken wel degelijk dat dit op deze manier werkt. Maar het zou ook zwetsen kunnen zijn als je wel conclusies trekt... maar dat het onduidelijk is op basis waarvan. Ja, maar volgens mij moeten wij er een beetje van af... dat alles wat niet significant is, ook geen resultaat is. Dat is natuurlijk waar we de laatste jaren in de sociale psychologie de laatste 20, 30 jaar wel heel erg op zijn gaan sturen. Het moet strak en significant zijn. Terwijl, uh, ja, de wereld is vaak niet significant... en zeker niet dat er universele wetten zijn die altijd werken. Dus dat we met elkaar gewoon heel zorgvuldig registreren wat er gebeurt... en daar heel erg nieuwsgierig in blijven en dat opschrijven. Wat zien we hier nu gebeuren? En daar niet meteen een universele wet van willen maken, maar dat gewoon situationeel en contextueel beschrijven. Kijk, hier vinden wij dit. Onder deze uh, lijkt het alsof je heel blij bent... dat, dat de, de schellen iedereen deze week van de ogen zijn gevallen... en dat mensen uh, uit, uit de wetenschappelijke kast zijn geklauterd... en eindelijk is gewoon zeggen van... Oh ja zo netjes gaat het allemaal niet. Ja, maar kijk, volgens mij is dat al veel langer gaande. Je, je, ja, je noemt zelf wel het vakgebied waaruit ik uh, kom. Daar is al uh, denk een jaar of twee geleden al wel duidelijk geworden... dat het allemaal iets minder uh, mooi is dan we soms denken. Uh, wat ik mooi vind, is dat zoiets als Twitter... En eigenlijk social media het inderdaad niet in één keer voor iedereen mogelijk maakt om over dit soort dingen te schrijven. Los van de uh, bestaande bladen en de bestaande journals. Dat er een soort open access is gekomen naar iedereen, van iedereen, om met elkaar over dit soort thema's te praten. En dat maakt wel dat wetenschap volgens mij veel dichterbij is gekomen. Uiteindelijk moet iets leiden volgens mij tot, tot voorspellingen. Als je echt een, echt een waarheid wil hebben, dan moet je ook een soort uh, regel kunnen zeggen van nou ja... Als die regel klopt, dan gaat nu dit gebeuren. Kijk maar, het gebeurt. Ja, maar ik denk wel dat uh, zeker als het gaat om mensen dat de werkelijkheid veel weer barstiger is. Ik denk dat het je ja er zijn bepaalde regels die heel vaak op lijken te gaan, maar er zijn weer genoeg situaties te bedenken waar dat dan in één keer weer niet zo werkt. En het lijkt me dat dat juist zo belangrijk is dat we daar elke keer weer open voor staan en dan heel nieuwsgierig zijn: waarom werkt het hier nou eigenlijk niet? En iets wat in een lab werkt en we zetten dat nou buiten het lab in de werkelijkheid. neer. wat gebeurt er dan? En wat je ziet is dat er heel veel wetenschappers daar niet eens mee bezig zijn. Die zeggen, we hebben het in het lab. Hè, binnen die vierkante meters van ons hebben we dat uitgezocht. En het werkt. Dat dan vervolgt. dat is precies waar. Ik, ik werk heel erg op dat grensvlak tussen fundamentele wetenschap en de... Toepassingen. En we kijken continu met de praktijk... kunnen jullie nou iets met die fundamentele kennis uit de sociale psychologie? Dan blijkt dat het maar heel weinig is. Maar er waren ook aardig wat commentatoren die, die zeiden na alle affaires... van nou ja die sociale psychologie, dat, dat is ook eigenlijk een onzinvak. Ja, dat, dat is dus echt dat is dus onzin. Nee, ik denk dat de sociale psychologie ontzettend waardevol is. Uh, maar dat het ook heel goed is dat misschien een trend die... Uh, 20 jaar geleden is opgestart waarbij alles binnen in het lab moest... en dat we echt op zoek waren naar significante effecten... die binnen in zo'n lab steekhoudend waren. Dat we daar een beetje van afgaan. Dat we ook weer wat meer teruggaan naar de werkelijkheid... erkennen dat het veel weer barstiger is. En dat niet alles door middel van variabelen... die aan elkaar gerelateerd zijn, te meten moet zijn. Het was in ieder geval ook uh, lachen. Al die uh, tweets over mensen die, uh, ja, die zo druk aan de tafel voetballen waren... dat ze helemaal vergaten dat er nog een kweekje in de koelkast lag... of, of dat de proef wat langer duurde... omdat een van de proefpersonen vast zat in, in de lift. Um, allemaal heel geestig. En het, het deed ook wel een beetje denken aan de geniale ontdekkingen van Kamerling Onnes die de supergeleiding ontdekte... omdat daar verluid iemand in slaap was ge, ge, gelazerd bij, bij het proefje... Of, of de ontdekking van de penicilline omdat iemand zonder de boel op te ruimen op vakantie was gegaan. Ja, nee, dus klopt. Uiteindelijk komt ja, er ik, gewoon bij. Ja, ik was zelf ook wel getriggerd door een van de tweets die ik aangaf. Van, nou ja, wij deden gewoon heel veel studies. En uiteindelijk kwam er een keertje iets uit. En dat hebben we opgeschreven. Ja, wel eerlijk, toch? Ja, vond, dat vond ik ook. Dankjewel, Rijntjan, Renes. lector aan de hogeschool in Utrecht. Lijstjes gaan we het over hebben. We zijn allemaal dol op lijstjes. En universiteiten die zijn vooral op internationale ranglijsten gespitst. Ranglijsten van wetenschappelijke instituten. Nou komt de Europese Commissie binnenkort... met een nieuwe ranglijst van universiteiten. De U-Multirank. En dat moet zo'n beetje de moeder aller ranglijsten worden. Maar nog voordat die lijst er lijsten gelanceerd werd... zeiden maar liefst 21 vermaarde universiteiten... Cambridge, Oxford, Leiden, dat soort universiteiten... hun medewerking op. Want de u, een Europese vereniging van 21 vermaarde... Maar de universiteiten heeft er geen vertrouwen meer in. Aan de telefoon hebben we de voorzitter van die vereniging, en dat is Kurt de Ketelaren. Goedenavond. Goedenavond. Wat doet u nu? Uh, ik was aan het werk nog, dus uh, geen probleem om eventjes uh, jullie te horen te staan. Dus. Waarom hebben jullie uh, de medewerking opgezegd? Wel, laat ik daar misschien beginnen met blijkbaar een misverstand in de Nederlandse pers uh, eerder deze week. Wij hebben helemaal niks opgezegd, want er is ons ook niks gevraagd. In die zin hebben wij vroeger, toen dat de feasibility study, die door de Europese Commissie besteld was, uh, uh, toen dat die werd uh, uitgevoerd, hebben wij ons van het project gedistantieerd nadat we in een eerste poging getracht hadden om het project bij te sturen. Die feasibility study is dan afgerond geworden voor de Europese Commissie. En dan heeft de Europese Commissie nu, in het najaar van 2011, een paar weken geleden is de Europese Commissie beslist om die feasibility study nu in realiteit om te zetten en die te laten uitvoeren door een consortium dat ook de feasibility study voor hen had gedaan. Nu, ondertussen is ons niks gevraagd, dus wij hebben onze steun van niks teruggetrokken, want we steunden het ding al niet. Dus in die zin wil ik toch wel even duidelijk stellen uh, dat, uh, maar, dat ook de situatie is. Wacht even, u had misschien niet gezegd dat u het ging steunen... maar de Europese Commissie ging er wel degelijk vanuit dat u het zou steunen. Nee, dat denk ik niet dat ze daarvan uitgingen. De Europese Commissie heeft nu gezegd van... wij hopen dat zoveel mogelijk universiteiten aan deze oefening zullen meedoen. Want dat betekent dat allerlei universiteiten... enorme administratieve lasten gemoeid gaan als we daaraan willen meedoen. Dat allerlei info in dat systeem te putten. En wij hebben vorig jaar reeds gezegd, lang geleden... Ja, wij, wij zijn het niet eens met het opzet van deze oefening en het spreekt voor zich dat nu dat deze oproeper is naar universiteiten wereldwijd, want het is een wereldwijd initiatief, niet alleen een Europees initiatief, is het de positie van onze groep van universiteiten dat wij daar niet gaan aan meedoen. En wij staan daar niet alleen in voor alle duidelijkheid. Uh, als ik kijk naar bijvoorbeeld uh, de vooraanstaande groep van de top 23 uh, onderzoeksuniversiteiten, in het Verenigd Koninkrijk, als ik goed geïnformeerd ben, zijn die zeker ook niet van plan om daaraan mee te doen. Als ik kijk naar onze collega's in de European University Association, die hebben vorig jaar ook een vrij kritisch rapport uitgebracht over rankings in het algemeen. En die hebben daarbij ook geschreven in hun rapport over U-Multirank in het bijzonder, ja, dat ze daar toch allerlei vraagtekens en problemen in zagen. En maar dus zal uh, verwonderen dat er ook daar veel, veel enthousiasme zal zijn. Meneer de Ketelaar, zijn jullie niet oh. gewoon bang dat jullie, jullie vooraanstaande positie als universiteiten verliezen en dat grote universiteiten als Cambridge, Oxford en Leiden misschien wel door de mand vallen en heel laag op die ranglijst komen te staan? Ik kan daar enkel maar bij glimlachen of lachen zelfs in die zin. Want moesten wij dit strategisch willen bekijken, dan zouden wij hier zeer voor moeten zijn. Hè? Want met alle mogelijke rankings die er deze dagen geproduceerd worden, komen al onze leden daar eigenlijk allemaal zeer goed uit. Hè? Juist, meesten, uh, dus vandaar de ook de vraag, bent u niet bang dat dat in praktijk anders is? Want anders zou u toch van ganse harten meewerken aan een lijst waarin u nee, op nummer 1 nee, komt? omwille van het feit dat hebben niet specifiek problemen met deze ene ranking, uw rank, maar we hebben altijd als leer gezegd dat wij ja, ten aanzien van het idee van rankings zelf, dat wij daar eigenlijk niet gelukkig mee zijn. Omdat die rankings allemaal allerlei methodologische problemen hebben, waarbij dat zich de vraag dan stelt van wat is dan de uitkomst van die dingen. En tot nu toe hebben wij ten aanzien van rankings die gemaakt worden door uh, privétijdschriften of andere universiteiten, hebben wij daar nooit fundamenteel tegen gereageerd, omwille van het feit. in ieder doet met zijn geld en met zijn middelen wat hij of zij wil. Het maar u wilt, u wilt gewoon helemaal, hier, wilt u dan gewoon probleem, geen lijstjes? Wat hier is dat men hier nu 4 miljoen uh, euro belastinggeld van de Europese burger aan een project gaat geven, waarvan dat wij denken dat dit tot weinig toegevoegde waarde zal zijn. Nou ja, transparantie, mensen weten waar ze aan toe zijn en kunnen eindelijk objectief vergelijken hoe die uh, verschillende universiteiten het doen. Nou, dat is een vraag of men daar tot een objectieve vergelijking zal komen. Als het een kwestie is van informatie te verzamelen en informatie ter beschikking te stellen van burgers, overheden, werkgevers enzovoort, is er een ander Europees project daarvoor al ontwikkeld, het zogenaamde UMAP-systeem. En ik weet niet of dat u bekend is, maar in die oefening heeft de Europese Commissie. Uh, ook weer bij het consortium, een systeem van kwantitatieve vergelijking van universiteiten gedaan, waar dat leeru aan meegewerkt heeft, waar dat leeru uh, ook positief op gecommentarieerd heeft. Dus daar hebben wij geen probleem mee. Wij hebben wel een probleem mee uh, met u daar waar dat men gaat pogen om een kwalitatieve vergelijking te gaan maken, waarvan wij vinden dat die vergelijking, wat de kwaliteit betreft, ja, eigenlijk wel... Uh, zeer problematisch is. Omdat men daar... Appels met peren had... vergelijkt. Ja, appels Juist. met peren gaat gaan vergelijken. En waarbij dat het gevolg van die vergelijking van appels en peren is. Dat één zich bijvoorbeeld op de appels gaat richten. En dat niemand meer zich op de peren gaat gaan richten. En als ik mij even mag verduidelijken... dan bedoel ik daarmee het volgende. Het is zo dat U-Motirank zich gaat focussen op vijf grote domeinen. En men gaat daar bijvoorbeeld... Een kwalitatieve vergelijking van onderwijs gaan proberen te doen. Nu, de vraag is: hoe gaat je de kwaliteit van onderwijs vergelijken? Op zich is dat een bijzonder moeilijke oefening om de kwaliteit van onderwijs te, ver te gaan vergelijken. En dus gaat men daar, omwille van het feit dat dat op zich niet kan, gaan men allerlei proxies gaan gebruiken om te benaderen op een of andere manier dat men de kwaliteit van het onderwijs kan gaan vergelijken. En wat gaan men daarbij doen? Men gaat kijken van hoeveel geld stopt de overheid in het onderwijs... Uh, wat is de, de output van dat onderwijs op het vlak van het aantal afgestudeerden. Kortom, de u, gelooft, u gelooft niet in, in uh, dat het ooit een, een goede, betrouwbare lijst is... en, en daarom nou, werken wij, jullie niet wij, mee. Wij zijn ervan overtuigd dat die proxies niet alleen moeilijk te kiezen zijn... maar dat die proxies ook leiden tot onvergelijkbare... En zelfs misschien onbetrouwbare data, want uiteindelijk is het zo dat elke instelling daar gaat kunnen gaan ingeven wat men wil. Ook is er voor heel wat van die indicatoren en subindicatoren die men wenst te gebruiken, de vraag of er daarvoor overal wel. Is in de EU-27 nog maar om te beginnen. Meneer de Ketelaren. Ja. Het, is, het is mij duidelijk... en volgens mij zijn we een beetje door de begrote tijd heen... Uh, die we voor dit ah, onderwerp okay. hadden uitgetrokken. Okay. Ik wens u uh, veel plezier en een goede avond, Kurt okay. de Ketelaren. Dank u wel. Gaan we verder met de rubriek post. Want u kunt uh, elke week een vraag stellen... iets waar u al een tijdje mee rondloopt... maar al die tijd geen antwoord op heeft weten te vinden. Donate den Hartog, toch. Goede avond. Goedenavond. Wat was uw vraag? Uh, ik zat naar de, mijn vijver te kijken en bij de eerste nacht vorst zag ik een hele rimpelige ijsvloer. En een dag later is dat helemaal weer glad gestreken. En de vraag? Dit was en de, de observatie. Vraag is, waarom, is dat, waarom is dat ribbelig? Dus waarom begint uh, uh, ijs eerst ribbelig en waarom wordt het daarna dan ineens glad? Ja. Jan Oostenbrug, ijsmeester van de Elfstedentocht. Daar is hij alweer. Goedenavond. Is dat iets wat u herkent, dat ijs eerst rimpelt en daarna zich uh, glad trekt? Nou, het fenomeen de glad trekken van ijs heb ik zelf nog niet ervaren. Maar natuurlijk, de, je hebt glad ijs en rimpelig ijs. En dat heeft alles te maken natuurlijk met het moment van aanvriezen. Wanneer je dus een hele rustige, mooie nacht hebt met een heldere maandje erbij. En het gaat, de, de ijskristallen die gaan zich vormen en gaan samenklonteren. En dan heb je een mooie mooie strak zwart ijs, dat heb ik het liefst. Dat is ook het sterkste ijs, want je hebt namelijk langere kristallen. Maar is er wind in het geding, of anders in het grondijs, wat van onderen dus uh, op komt wervelen en naar boven schiet, dan heb je het zogenaamde pannenkoekijs. Ja, dan heb je een heel, heel ander type ijs. Dat noem ik warme voetenijs. Want als je daar overheen schaart, dan klept de, de voet eigenlijk in je, in, in je schoen. En dan uh, krijg je warme voeten. Dus dat noem ik warme voetenijs. Maar het fenomeen wat mevrouw net schetste in haar vijver... en dan eerst dus een, een, een rimpelige uh, ijsvlakte... en dat later weer iets uh, vlakker wordt... dan zou ik denken dat daar de invloed van de zon... Uh, zijn krachten laat meespelen. En dat de zon dus ietsjes van die bobbeling weghaalt... doordat het gaat smelten. Dus, dus eerst door de wind wordt het ge gekreukeld... en dan door de zon gesmolten ja. en dat vriest weer op... en daardoor wordt het daarna glad. Ja, kijk, het water bevriest en het bevriest van onder en uit. Kijk, het water heeft nu een temperatuur van ongeveer 3, 4 graden Celsius, dus het is vrij warm. Dan gaan we een krijgen en dan gaat het water, het bovenste laagje, gaat afkoelen tot min 0, zoveel. En dan krijg je dus dat die ijskristallen zich gaan vormen. Die ijskristallen die klonteren samen en maken dus het ijsvloertje. Nou, dat is de wind, heeft daar vat op en dan krijg je dus ribbelig ijs of niet ribbelig ijs. In de ijskristallen we doen uiteindelijk het werk. Het, het, ja, het is misschien wat theoretisch, maar het ijs vriest van onderen op. Dus iedere ijskristalletje gaat weer aan de onderkant tegen het ijsvloertje aan zitten. Hoe dikker het ijs, hoe minder snel het groeit. Waarom? Omdat de warmte die vrijkomt aan de onderkant waar het dus opgebouwd wordt het ijs, dat moet door het ijs naar boven en die warmte moet afgevoerd worden. Dus wanneer het ijslaagje zich gevormd heeft, is het heel prettig dat er een ietsje van wind boven het ijsoppervlak komt, omdat die de warmte weer afvoert en daardoor krijg je weer kou op die ijsvloer die weer de ijsaangroei moet bevorderen. Juist, en dan krijg je rimpelig ijs en dan weer glad ijs. Dank ja. voor de vraag, Donaten Hartog. En ook dank Jan Oostenbrug van, van de. Ja, me. toch? ja Van de elf En uh, meneer Oostenbrug, we hopen nog veel van u te horen deze ja, winter natuurlijk. Ik, uh, ik hoop uh, dat de winter het doorzet en dan, uh, dan gaan we er weer wat moois van maken met z'n allen. Hè? Ja, heel veel plezier. Het, uh, ja, het voorlopig fijn, is het is flink koud, dus dat ja. gaat, uh, gaat goed. Ja, het gaat goed. Dank u wel. Huis opruimen, vuilniszakken buiten zetten, aan vis vastmaken, vastmaken aardappelen met de school, stofzuinig, schillen net afhalen. Er is iets duidelijk mis in mijn hoofd, maar ik heb er geen controle meer over. Na de bevalling van een kind hoor je op een spreekwoordelijke roze wolk te zitten. Maar soms loopt het anders. Bij een postnatale depressie bijvoorbeeld. Of nog erger bij een kraambedpsychose. Onderzoekers bierpen deze week nieuw licht op die kraambedpsychose. Het blijkt allemaal iets te maken te hebben met een afwijking in het immuunsysteem. Karin den oudste, welkom. We hoorden jou net in dit fragment. Wat is er gebeurd na de bevalling? Hoe is het gegaan? Um, toen ik thuis was, uh, vijf dagen na de bevalling, toen uh, uh, was ik boven. En uh, ik begon ineens heel erg draaierig te worden in mijn hoofd. Uh, daar ging dit stukje ook over, uh, wat ik beschreven heb. En uh, ja, ik wist eigenlijk dat er uh, iets mis was, maar ik wist eigenlijk niet zo goed wat. Ik dacht misschien een hersenbloeding of een herseninfarct. Ik voelde wel dat er iets helemaal mis was. En uh, ik begon een beetje met mijn hand te draaien. Dus ik ben op dat moment ben ik naar mijn man toegelopen. Die zat de baby... Uh, onze jongste zoon uh, zat hij de fles te geven en hij zag aan mij dat het niet goed ging en dat vertelde ik hem ook. En ik heb hem toen uh, direct gezegd van de kinderen moeten uithuizen en die moeten zo snel mogelijk weg hier, want het is niet goed met me. Wat, wat, wat merkte je allemaal? Want je, je, je beschrijft hier in, in dit fragment wat er in dat hoofd allemaal zich afspeelde. Hoe, hoe zou je dat omschrijven? Ja, ik zeg dat het wel eens. Ja, het is heel moeilijk om te omschrijven. Maar je voelt alsof het een soort draaikolk is in je hoofd. En uh, ja, ik weet heel heel erg draaiig alsof je op de dichtstbijzijnde elektriciteitsmast wordt aangesloten. En, en je voelt je een soort almachtig worden. Um, maar het is heel moeilijk om dit te beschrijven. Maar ergens was je ook nog wel bewust dat het gebeurde. Dus, dus je was kennelijk niet helemaal heen. Nee, uh, je ziet wel gewoon alles om je heen. Alleen de hele werkelijkheid om je heen, die geef jij zelf, bleek later, uh, een andere betekenis. Almachtig, zei je. Waar merkte je dat aan? Um, ik uh, zei tegen mijn man, dus uh, de kinderen moeten uit huis. En toen liepen we naar beneden. En uh, toen ze uit huis waren en hij was weer terug in huis. Uh, toen uh, zei ik tegen hem, toen dacht ik mijn trouwring ik op de salontafel neer. En toen zei ik tegen hem, ik ben god geworden. En dit moeten we eigenlijk aan de, alle mensen in de hele wereld gaan vertellen. Ja, dat was natuurlijk een, uh, verschrikkelijk om te horen. En het was wel meteen luid, duidelijk dat er iets niet goed was. Wat heeft je man toen gedaan? Um, eerst even overleg gepleegd uh, met, uh, met de buren eigenlijk. Van uh, ja, wat, uh, wat, moet, uh, wat moet ik doen? En natuurlijk ook direct de huisarts gebeld. Uh, het was s'avonds, dus de huisartsenpost die moesten ingelicht worden. En in eerste instantie kwam er een huisarts. En uh, later is een uh, psychiater aan huis gekomen. En die uh, stelde de diagnose uh, psychose of duurde dat langer? Nee, dat was op dat moment nog niet uh, vastgesteld. Het enige wat uh, toen werd gedaan is dat hij slaappillen op de salontafel heeft neergelegd. En uh, uh, die heb ik geweigerd. En op dat moment uh, moet er dus een uh, inbewaringsstelling geregeld worden. En uh, omdat je op dat moment niet meer toerekeningsvatbaar bent. En toen ben ik met een ambulance uh, ben ik afgevoerd naar een uh, kliniek toe. Kun je dat herinneren? Ja, ik weet alles nog. Ja, ja. Want mensen denken wel eens als je in een psychose belandt, dat je absoluut niks meer weet. Maar ik kan eigenlijk bijna alles ja, kan ik me nog herinneren daarvan. Behalve dan de blackouts die je dan wel eens hebt. Maar dat is uh, één of twee keer geweest. Maar dat was wel gelijk een periode van vier uur. Maar dat zijn dingen die ik dus niet meer weet. Maar... Verder weet je het nog. Verle ja. Bergink, uh, psychiater uh, verbonden aan het, de moeder-kindkliniek van het Erasmus MC, ook uh, hartelijk welkom. Sinds deze week, sinds uw publicatie, is iets duidelijker geworden wat het eigenlijk inhoudt, een kraambedpsychose. Was dat voorheen helemaal een mysterie? Wat, wat, wat uh, dit soort verhalen eigenlijk behelsten? Nou, wat bijzonder is aan kraambedpsychose, is dat het zo heftig ziektebeeld is wat acuut ontstaat. Het is een van de weinige beelden in de psychiatrie met een duidelijk begin. Namelijk iemand bevalt en vaak een voorheen volledig gezonde vrouw die wordt van. Net als Karen beschrijft, het een op het andere moment heel erg uh, ziek. Het kan zijn verward, um, heel erg druk of juist enorm somber. Maar daarbij ook in de war. En uh, dus er is wel wel natuurlijk langer gedacht van ja, dat moet iets te maken hebben met die lichamelijke processen na de bevalling, want dan verandert er van alles in het lichaam. En tot dusver is heel weinig onderzoek gedaan, omdat vrouwen moeilijk in onderzoek te krijgen zijn. Maar het onderzoek wat er is gedaan, werd gericht op de hormonen. Omdat die natuurlijk zo enorm veranderen. Na de bevalling verandert ieder hormoonsysteem in het lichaam en zeker de geslachtshormonen. En dat onderzoek is niet zoveel uitgekomen. En wat ons onderzoek zeg maar, nieuw maakt, is dat we gekeken hebben naar het immuunsysteem. Uh, en daar, daar komt wel wat uit in de zin dat bij een deel van de vrouwen de, de, ja, het immuunsysteem anders lijkt te functioneren. Dus... Hoe zijn jullie daarachter gekomen? Want, want het, het lijkt zo ver verwijderd van, van de psychose, dat immuunsysteem. Hoe, hoe kom je daar ooit achter? Nou, eerst is door eigenlijk te denken van... Uh, ...andere ziektes in de geneeskunde die juist in de kraamtijd ontstaan of verergeren... ...dat blijken allemaal uh, ziektes te zijn waarbij het immuunsysteem verstoord is. Dan wel uh, auto-immuunziektes, zoals bijvoorbeeld schildklierziekte. Uh, dan wel of bijvoorbeeld reuma. Hè, we hebben vrouwen vaak voor het eerst last van in de kraamtijd of MS. Dus is er is eigenlijk geen ziekte te bedenken die zo acuut in de kraamtijd ontstaat... ...die een andere oorzaak heeft dan... Iets met het immuunsysteem. Nou, er is natuurlijk geen reden om dan te denken dat het, dat het dus zo is. Maar tegelijkertijd is er in de, in de psychiatrie... eigenlijk een enorme interesse voor dat uh, immuunsysteem ontstaan. Echt de laatste jaren. Dus er worden genen... Gevonden, een van de vele genen die betrokken zijn bij het immuunsysteem. Er worden uh, telkens bij mensen met schizofrenie en depressie ook stofjes gevonden in het bloed. Nou, die twee dingen samen maakten dat, dat wij dachten: van nou laten we in ieder geval kijken naar, uh, uh, naar de immuuncellen bij vrouwen met kraambedpsychose. Maar hoe kan uh, een, een verandering in het immuunsysteem leiden tot een psychose? Hoe, hoe werkt dat? Um, nou, uh, bij een psychose wordt het gedacht dat iemand daar genetisch gevoelig voor is... om een psychose te krijgen. En van alles uh, kan dat triggeren. He, bijvoorbeeld drugsgebruik of stress. Er uh, zijn een heleboel dingen die een psychose uh, kunnen triggeren... bij mensen die daar gevoelig voor zijn. En uh, de gedachte is dus dat de periode na de bevalling... dat dat een immuungerelateerde trigger is. Dus dat er een immuungerelateerde trigger is... die mensen die daar gevoelig voor zijn, maakt dat die, die ziekte... Uh, ja, duidelijk wordt. Er gaat een soort knop om in het hoofd. Ja, uh, yeah, er gebeurt in ieder geval iets in de hersenen. Dus wat, wat immuun gerelateerd is. En er is nu ook onderzoek naar... Uh, om te kijken hoe ontstaan psychiatrische stoornissen. En is het zo dat uh, immuuncellen daar ook bij betrokken zijn? Het liefste zou je natuurlijk niet de uh, immuuncellen in het bloed bekijken... maar de hersenen zelf. En ja, dat is natuurlijk een lastig orgaan. Daar kan je niet even een uh, monster van nemen... Uh, dus uh, daar ja, er zijn andere methodes voor nodig. Dan wel kijken in het bloed, dan wel uh, uh, onderzoek bij mensen die overleden zijn. Dat gebeurt uh, ook wel. Dan wel met imaging technieken wordt ook nu gekeken. Maar het is naar moeilijk om in de hersenen. Net, net te betrappen tijdens die uh, kraambedpsychose. Komt het vaak voor eigenlijk? Het komt bij 1 op de 1000 uh, vrouwen voor. Dus dat is eigenlijk niet eens zo heel weinig als je kijkt dat er eigenlijk... Nou ja, wij zijn de enige die het ziektebeeld tijdens de acute fase onderzoeken in de wereld. Dus het zal vaker voorkomen. Is het, is het iets wezenlijk anders dan een postnatale depressie? Want, want dat was wel al bekend en beschreven. Ja. Nou, het is echt wel iets, uh, iets anders. Sowieso komt dat veel vaker voor uh, bij één op de tien vrouwen. Uh, en... Uh, ja dat heet wel uh, postnatale of postpartum depressie maar dat is vaak die somberheid ontstaat vaak al tijdens de zwangerschap of misschien al daarvoor en die somberheid als die in de kraamtijd ontstaat is dat uh, heel vaak niet zo meteen die eerste weken na de bevalling dat gaat veel geleidelijker en uh, daar spelen ook vaak veel andere factoren een rol hè? dus bijvoorbeeld risicofactoren zijn dat iemand uh, uh, ja, een partner heeft die weinig steunend is... of heel erg perfectionistisch is. Of daar, daar spelen hele andere risicofactoren Het is om. veel acuter en veel sneller. Karen den oudste. Het, het is natuurlijk bekend geworden... door de film De Gelukkige Huisvrouw en het boek De Gelukkige Huisvrouw. Herkende jij daar iets in? Um, ik moet zeggen dat de film uh, dat is een, uh, een softere versie van mijn uh, verhaal. Uh, is. vond ik al tamelijk heftig. Ja, ja. <laughs> voor veel mensen wel, voor mij niet. Want het was nog veel heftiger. Achteraf is misschien het geluk dat je tegen je man hebt gezegd... haal die kinderen weg. Of, ja, of ben je dat... geen moment bang geweest dat die kinderen iets zou overkomen? Ja, dat is namelijk uh, ook een uh, gevaar... Uh, wat er tijdens zo'n uh, kraambeeldpsychose kan gebeuren. Uh, wat ik net al zei, uh, je kunt een uh, blackout krijgen van vier uur. Die had ik dus uh, op een gegeven moment. Uh, pas later ben ik daarachter gekomen dat het zo was. Maar dat leek voor mij iets van tien seconden. Uh, en ik was op dat moment eigenlijk opgenomen. Uh, dus dan ben je eigenlijk achteraf, ben je dan blij uh, dat je dus niet meer thuis bent. Want je had bijvoorbeeld je kinderen wat aan kunnen doen. Dus dat is bijvoorbeeld een hele, ja, hele moeilijke iets natuurlijk. Als je niet meer weet wat je doet op dat moment. In vier uur tijd, dan kan je van alles doen. Het zal ook wel eens gebeuren, denk ik. Of is dat ja, niet bekend? Gelukkig gebeurt het weinig, maar helaas uh, gebeurt het. En zeker op internationale congressen hangt er ook een lijst... met namen van moeders die dan wel zelf, zichzelf wat aangedaan hebben... dan wel hun baby. En dat is met name zo enorm tragisch... omdat het ziektebeeld vaak zo kort en goed te behandelen is... en vrouwen weer heel goed opknappen. En, uh, ook natuurlijk omdat het iets, waar je iets is waar je volledig niets aan... Uh, was het maar is goed te behandelen, voor de meeste vrouwen is er, is er geen, geen direct gevaar voor het kind, maar het is wel een ernstig ziektebeeld. dus vrouwen moeten wel worden opgenomen. was het snel behandeld, Karen? Uh, op zich uh, wel. ik heb zelf twee weken lang in die psychose gezeten uh, en ik heb totaal ben ik vijf uh, weken ben ik opgenomen geweest en uh, ik heb wel een heel lang herstelproces gehad. Dus ik ben pas na twee jaar ben ik echt van de medicatie afgegaan. En dat is inmiddels alweer twee jaar geleden. En heeft het je daarna ervan weerhouden? Want dat kan ik me ook voorstellen om nog, nog kinderen te krijgen of... Dat was sowieso niet de bedoeling. Ik heb twee zoons. En, je was er al? Uh, ja, mijn gezin is compleet, dus uh, ja. <laughs> je hebt ook uh, twee boeken geschreven over uh, de ervaring. Die zal ik even noemen. Na het bidden ga ik dood en angst en onrust. En meer informatie daarover op de website: www.kraambedpsychose.nl. En ook dank via de berging van het Erasmus MC. Dit was Labyrint Radio voor deze week. Meer informatie over deze en vorige uitzendingen kunt u vinden via onze website w24.nl. U kunt ons mailen als u dat wilt, labyrinthradio.nl. En we zijn er volgende week weer. Zelfde zender, zelfde tijd tussen 8 en 9 op Radio 1. Straks op deze zender het journaal, daarna Holland Doc Radio. Tussendoor nog nieuws en eh, misschien zelfs reclame. Ik wens u een hele vrolijke avond. Dag.